12 uur. Dit is Jeroen Jepkema met het NOS-journaal. Na Volkswagen moet ook dochterbedrijf Audi een boete betalen voor het sjoemelschandaal met diesels. Bij Audi gaat het om 800 miljoen euro. Volkswagen moest ruim een miljard betalen. Bij Audi gaat het om V6 en V8 dieselmotoren. Die zijn vervuilender dan gedacht. Audi gebruikt de Schummel-software om dat te verhullen. De top van het Openbaar Ministerie in het arrondissement Zeeland-West-Brabant stapt op. De aanleiding zijn aanhoudende klachten over een slechte werksfeer en gebrek aan transparantie. Het onderzoek bleek dat er inderdaad problemen waren. De klachten gingen onder meer over de schorsing van een officier van justitie. Die had verzonnen dat hij werd bedreigd. Medewerkers van het arrondissement vonden de straf die hij kreeg te laag. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo... heeft vanochtend in Saudi-Arabië een ontmoeting gehad met koning Salman... en de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken. Ze hebben gesproken over de verdwenen journalist Khashoggi. Volgens CNN werkt Saudi-Arabië nu aan een verklaring... waarin staat dat Khashoggi is omgekomen... toen hij werd ondervraagd op het consulaat in Istanbul. Als blijkt dat Saudi-Arabië er daadwerkelijk achter zit... gaat een bezoek van minister Hoekstra definitief niet door. In Nigeria is een hulpverlener vermoord, mogelijk door een groep die is gelinkt aan de IS. De extremisten ontvoerden in maart drie hulpverleners, van wie ze er nu twee hebben omgebracht. Ze zeggen dat hun eisen niet worden ingewilligd. Wat die eisen zijn, is niet bekend. Google Chrome gaat waarschuwen voor 3000 Nederlandse websites. Die zijn volgens de zoekmachine niet goed beveiligd... en worden daarom moeilijker toegankelijk. De sites gebruiken achterhaalde beveiligingstechnieken. Ze zijn nog wel te bezoeken, maar de browser waarschuwt met een rood scherm. Het gaat om grote bedrijven als Ecoplaza Plaza en Supermarktketen MT. En ook de sites van Bima Stemra en de gemeente Zutphen en Heemskerk... zijn volgens Google Chrome onveilig. Het weer, zon en bewolking en het wordt 22 tot 26 graden. Morgen wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Systemen draaien en wij draaien ook. Uh, ja. Bijna. Ja. Hè? We bijna. draaien bijna. Oh. Ja. Nog niet dan? Jawel, jawel. Oh, oké. Okay. Ik ben bijna bijna. Oh ja, nou. We gaan uh, lekker van start, dames en heren. Die, het is vandaag dinsdag, het is vandaag 16 oktober. Het is vandaag uh, dus de dag uh, van Angela als sidekick, gezellig. En dat betekent straks om half één, half twee het regio nieuws. En natuurlijk het recept van de week. Oh, ja, dat krijgen we ook nog straks. kwart voor twee doen we dat. Uh, ik heb vandaag geen artiest in het licht. Nee, er stond niks bij me wat ik dacht. Nou, dat vind ik nou eens leuk om te draaien. Nee, helemaal niet. Dus er zijn geen legendarische artiesten die vandaag jarig zijn. Ja, we zijn er misschien wel, maar die vind ik niet leuk. Nou, dat is gewoon simpel. Die vind ik niet leuk. Dus dat doen we even niet vandaag. Dus geen artiest in het licht vandaag. Dat betekent dat we ruimte hebben voor andere leuke dingen. We hebben natuurlijk wel een 3-in-1. En dat is een mooi hoor. Ja. Ja, we, we hebben het stel een paar weken geleden al een keer gehad met, uh, met, uh, met het uh, concert uit Central Park. Maar ik heb er vandaag toch weer drie andere uitgekozen die ik persoonlijk heel erg mooi vind. Drie prachtige liedjes. Van de twee uh, meest succesvolle LP's van Simon en Garfunkel. En dan heb ik het over Bookends en dan heb ik het over Bridge over Troubled Water. De LP dan. En uh, uh, uh, nou ja, die gaan we dus uh, beluisteren vandaag in onze 3 in 1. in in 1. In 1. goes, she's gone, if she stays, she stays here, the girl does what she wants to do, she knows what she wants to do, and I know I'm faking it, I'm not really making it, Such a dubious soul And a walk in the garden Wears me down Tangled in the fallen vines Picking up the punchlines I've just been faking it Not really making it Is there any danger? No, no, not really. Just lean on me. Taking time to treat your friendly neighbors honestly. I've just been faking it, faking it. Not really making it. Than her faking it, I still haven't shaken it. Prior to this lifetime, I surely was a tailor. Look at me. Today. I own the tailor's face and hands I own the tailor's face and hands I know I'm faking it, faking it I'm not really making it This feeling of faking it I still haven't shaken it, shaken it No, I'm faking it. I'm not really making it. we are fortunes together I've got some real estate here in my bag So we bought a pack of cigarettes And this is pies And walked off to look for America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 Last one an hour ago mm -hmm. So I looked at the scenery She read her magazine And the moon rose over an open field Kathy, I'm lost, I said Though I knew she was sleeping Cause I'm the New Jersey meestercomponist Paul Simon. En uh, onlangs zelfs nog weer met een uh, nieuw album uitgekomen, de man blijft heerlijk actief in de Blue Light, heet dat prachtige album waar hij een aantal remakes opzetten van liedjes waar hij eigenlijk niet helemaal tevreden over was. Dat is heel leuk. Nou, dat heeft hij gelukkig niet gedaan met uh, dit werk, want dit was gewoon origineel. Uh, twee albums die ik persoonlijk ontzettend goed vind van ze, namelijk Bridge Over Troubled Water en eh, Bookends, dat waren de, de twee albums die elkaar opvolgden eerst Bookends en dan eh, Bridge Over Troubled Water uh, nou, de geschiedenis kent u, ik zal het nog even heel kort even vertellen, maar u weet het natuurlijk al, want u bent daar zo in thuis, zolangzamerhand. Tijdens het middelbare schoolperiode begonnen ze met zingen van liedjes van de Everly Brothers en ze noemden zich toen Tom en Jerry. Uh, Paul Simon was uh, Jerry Landis en Art Gar Gar Garfunkel was Tom Graff. Nou, ze startten daarna officieel een carrière en kregen een platencontractje. Hadden ook nog een klein hitje, gingen toen een tijdje uit elkaar, kwamen toen weer terug. En toen waren we het ineens samen in Garfunkel. En de muziek 67, dat kwam vooral omdat hun muziek in 1967. Uh, werd gebruikt bij de film The Graduate met Dustin Hoffman daarin. En dat was natuurlijk Mrs. Robinson. En ook andere liedjes trouwens uh, in die film. De muziek was van Paul Simon. Nou, dat was de grote doorbaak. En de rest van het verhaal kennen we intussen wel. Uh, ook nog leuke bijkomstigheid dat ze ooit nog een keer in Haarlem zijn geweest. In hun beginperiode. En toen geslapen hebben we op de zolder van uh, de waag. Bij Kobe toen nog. Dus uh, ze zijn ook officieel... Maar toen waren het nog twee knulletjes hoor. Toen uh, gewoon uh, twee jongetjes met een gitaartje en zo. Een beetje folkliedjes dingen. Goed. Nou, Simon en Gaffin Juist. Ik zei het al, we hebben geen artiest in het licht vandaag... want er was niks bij waarvan ik dacht van... nou, dat vind ik nou eens leuk om te draaien. Nou, ik kon het niet vinden. Misschien heb ik wel niet goed gekeken... maar in ieder geval vandaag niet. En dus gaan we gewoon andere muziek draaien. Ook leuk. Toch? En dit heet Voodoo. The Neville Brothers, Voodoo, yeah. Daar gaan muziek. Nee. Voodoo van de Neville Brothers. ...naar de rivier gebracht worden. Nou ja, je kent hoor. Er is alles bezig. Leave on Helm. De man kennen we natuurlijk ook... ...onder andere van de band. Uh, die uh, Van die hit The Wait en zo. En, maar goed, dit heet... ...Take Me To The River. En uh, ik... Uh, we gaan naar het nieuws. Ja, we gaan naar het nieuws. Ja, we gaan naar doen. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Moet een burgemeester zich nog wel bezighouden met de bestrijding van zware criminaliteit? Die discussie zal komende tijd ongetwijfeld gevoerd worden... naar aanleiding van de bedreigingen aan het adres van de Haarlemse burgemeester Jos Wiene... Ook zijn voorganger Bernd Snijders vraagt zich af of dat nog wel tot het takenpakket moet behoren. Snijders werd dus tijdens zijn ambtsperiode in Haarlem ook ernstig bedreigd. Ook collega's, met name in het zuiden van het land, hebben met zware bedreigingen te maken. Snijders was zondag, net als honderden andere Haarlemmers, naar de massale steunbijeenkomst voor Joswine gekomen. En sprak daar over de discussie die wat hem betreft nu echt gevoerd moet worden. De gemeente Amsterdam ontkent de verhalen over een investering in het circuit van Zandvoort. Die zou bedoeld zijn om de Formule 1 terug te laten keren naar Nederland. Amsterdam zou samen met andere partners een investering gaan doen van 65 miljoen euro. Dat uh, meldde de in Zandvoort... Geboren vastgoedonderneming Erik de Vlieger afgenomen nacht op Twitter. Hij baseerde zich daarbij op een rapport Masterplan F1-Circuit Zandvoort. Verschillende media namen het nieuwtje over. Waar het rapport precies vandaan kwam blijft nog enigszins onduidelijk. En de tweet van de Vlieger is inmiddels verwijderd. Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam spreekt het hele verhaal tegen. Wij gaan niet investeren. Al dus de woordvoer. Als de kermis van Haarlem-Noord moet verhuizen naar een andere locatie... dan is dat het begin van het einde volgens de Nederlandse kermisbond. Vandaag moet duidelijk worden of de gemeente Haarlem... de huidige plek aan de Zanelaan verkiest... boven een onderzoek naar een andere locatie... Meer inzet van mobiele stembureaus, bijvoorbeeld in zorginstellingen... en meer en betere voorlichting over het verkiezingsproces... vergroten de toegankelijkheid van de verkiezingen. Dit is van groot belang voor een samenleving... waar zoveel mogelijk mensen zelfstandig moeten kunnen stemmen. De groep kiezers die ondanks deze maatregel toch hulp nodig heeft bij het stemmen... moet dat in de toekomst kunnen krijgen... Zo schrijft minister Olongren van Binnenlandse Zaken en Koninkse Krijg Relaties vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Met de experimentenwet Early Voting die minister Olongren aankondigt... worden niet alleen experimenten met het uitbrengen van je stem voor de verkiezingen dag mogelijk. Ook wordt bij deze experimenten onderzocht op welke manier kiezers ondersteund kunnen worden bij het stemmen. Bij early voting zijn de omstandigheden anders dan in het stemlokaal. Kiezers ervaren dan geen druk van andere wachtende kiezers kunnen oefenen met het stemmen... en het is mogelijk getrainde stembureauleden het proces te laten begeleiden. Uh, op dit moment is hulp bij het stemmen nog niet toegestaan om beïnvloeding van de kiezer te voorkomen. Alleen kiezers die vanwege fysieke beperking niet zelf hun stem kunnen uitbrengen... Mogen hun hulp krijgen in het stemhokje. En dit geldt bijvoorbeeld voor kiezers met uh, een visuele beperking. en voor kiezers die, bijvoorbeeld, vanwege Parkinson. het potlood niet kunnen gebruiken. Hoe de experimenten met early voting en hulp bij het stemmen er precies uit gaan zien. is nog niet bekend. Tot zover de berichten. Zie je hem luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het is een beetje een eentonig verhaal... maar ook vandaag zal de zon flink schijnen. Er is wederom wat sluierbewolking zichtbaar en het blijft overal droog. De wind is niet meer dan zwak uit het zuidoosten... en de temperatuur is met maximaal 23 graden... Weer ongekend hoog voor de tijd van het jaar. Vanavond is het helder en komende nacht neemt de sluierbewolking wat toe. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 12. Morgen is het vrijwel sluierbewolking, maar eh, ook dan zal de zon weer flink schijnen. Het blijft nog altijd droog en waaien doet het niet of nauwelijks. De temperatuur loopt op naar waarde rond de 20 graden. was Evanescence. Oh. Ja, afkomstig uit uh, Engeland. Uh, een uh, band die uh, meegeleefd heeft in de 1990, begin 2000. Uh, Gothic hype, die toen opkwam. En uh, deze band heeft zich eigenlijk een beetje gespecialiseerd in. Uh, Gothic like popmuziek. Ja. En uh, dit liedje heette. Hello. Oh. Ja. Nou, hallo dan. Ja, hallo. Ja, hallo, goodbye. <coughs> nee, dat is weer een andere. Oh, dat is een andere, oké. Okay. Goed, oké. Okay. Uh, uh, ja, we hebben straks ook nog de vinyljaren, dames en heren. En uh, van, uh, vanaf twee uur natuurlijk. Vandaag weer een hele rare combinatie, hoor. Die vent die dat samenstelt, ik snap dat niet. Het is heel raar. Gewoon weer kajak tegenover de Stones. Nou, hoe gek kun je het maken? Niet waar. Van Kayak gaan we nog een keer aandacht besteden aan hun, uh, hun laatste uitgebrachte en alomgeprezen Album 17. En daar de mooiste nummers uitdraaien. En dan de Stones, ja, de Rolling Stones story, nummer 1 en nummer 2. Oftewel alle hits die gemaakt zijn in de DECA-periode, dus tot en met 1970 zou ik maar zeggen. Daarna gingen ze naar hun eigen label. En dat komt op deze platen dus niet voor. Goed, nou, nu. Ja, wat nu? Oh ja, natuurlijk. Kan ik het vergeten? Houden weinig groot. Tuurlijk! Samen met de Dutch Eagles. In het bos, tot hoog in de hemel, zijn voeten in de aarde. Hij kwam nooit meer los. Een man liep voorbij, hij kelde wat tekens in de stam van de boom. En zei: Die boom is van mij. Hij zei: Ik kom al jaren in het bos en ken alle bomen. Ik heb ze zien groeien op het donsgroene mos. Maar dit is mijn held, hij is al oud en moe. Ik blijf hem verzorgen totdat de storm in hem veld Ze zijn sterk, zei de. En wij zijn maar dwergen in het hemelse plan Alleen een orkaan krijgt ze tegen de vlakte Want dat is de natuur en zo zal het dus gaan. In de natuur wordt het leven vaak simpel verteld Waar de boom werd gezaaid, wordt hij ook weer geveld Dat een van de twee een bijl bij zich had. Dit moet hem zijn, zei de een tot de ander Een reus van een boom Maar wij krijgen hem wel klein Die boom is ziek en moe We moeten hem vellen Maar de man van de koning Dat sta ik niet toe Alleen een In De natuur en zo zal het dus gaan In de natuur wordt het leven vaak simpel verteld. Waar de boom heeft gezaaid, wordt hij ook weer geveld Opeens slaat hij een gil en planten ze mes in het hart van de mannen Daarna bleef het stil, het mos kleurde rood, maar alles bleek zinloos. De boom stond er al even, de boom was al dood. Dat is via Facebook. Hij staat nog niet in de streaming audio. Maar op Facebook wel. Dus eh, als je hem thuis nog eens rustig wil luisteren... Nou, moet je gewoon even gaan naar, de, naar Facebook... en dan eh, even kijken naar de, de pagina van Boudewijn de Groot. Want daar staat hij gewoon eh, met een soort clipje erbij. Het is eh, natuurlijk fantastisch gedaan. Het is eh, eh, samen met de Dutch Eagles... Nou, dat is op zich al een, een fantastische band. Uh, dat zijn gasten die, uh, ja, die spelen dus gewoon Eagles muziek. Maar dat doen ze zo weergelooflijk mooi. Dat uh, sommigen zeggen dat ze bijna beter klinken dan, uh, dan de Eagles zelf. Maar goed, dat zou ik niet, uh, ga ik niet beamen. Maar uh, het is wel zeer de moeite waard, dames en heren, om daarna te luisteren. Uh, even kijken hoor. En dan we weer verder met muziek. Help the poor. Won't you help on me? Have a heart, won't you, baby? Listening to my plea. De poor. Help de armen. Oké, okay, kun je ook een liedje over maken. Ma toch? Wel een liedje zo. Ja, en uh, ik wou nog even vertellen over dat album van Boudewijn de Groot. Natuurlijk, waar u net dat liedje van hoorde. Uh, de bom. dat album komt uit op 16 november. Precies over een maand dus. Dan uh, ligt het in de schappen van de platenzaak. Of uh, online natuurlijk, uh. Zowel op cd als op vinyl. Ja. Dus je voelt hem al aankomen, hè? Ja, binnenkort. Als ik hem op vinyl heb, dan gaan we hem natuurlijk behandelen in de vinyljaren. Ja, dat is zo mooi dat dat tegenwoordig weer kan. Goed, ook nieuwe platen, want dat is een tijdje anders geweest. Maar nu nog steeds. Oké, okay, we gaan door. Met ook weer iets nieuws. Ja, een nieuwe plaat, een nieuw liedje. Van een nieuw album. Van Anouk. Ja. Mm -hmm. Jij heet het. Mm -hmm. Mm -hmm. Met een lach en een traan. Denk ik terug aan toen ik zie ontstaan. Je keek me aan en je zei ik hey, kom jij eens even hier bij mij Je kuste me lang en zacht En ik weet nog wel dat ik dacht Dat liefde ver te zoeken was Het was een goed moment, heel onverwacht En ja, ik heb er vaak aan teruggedacht Hoe je me toen hebt lief gehad. Tot nu toe Dag, mijn ogen uit en ook oh, de herinnering van toen. Zou het ik straks over doen? Want tot nu toe zou ik. ook in het Nederlands. Ze heeft het al eerder gedaan natuurlijk. Met het liedje Dominique. Maar ik, ik, ja, ik moet er toch echt, echt aan wennen. En het is allemaal een beetje zoet. Ja. Van een rock bitch. Maar, maar goed, het kan. Al. Nielsen. Dat ik er aan Het lachen Het kan. Het kan. niet lekker Het Het kan. Ook wel een beetje voelen alsof... En meer in zit Underdog Meer dan dit Oh Soms dan ze midden in de nacht Gooit ze weer een lijntje En ik hap Zij houdt me maar niet binnen Ben ik dan niet geschikt Heb ik iets gemist Zou ze het eigenlijk wel beter. Dat het mag kan zijn Waar zij op wacht Ik krijg zoveel van haar Maar net niet dat altijd onder onbeschakt, wie ben ik? Ander dag ander dag. ander dan. City van binnen doet het pijn. Als ze danst alleen met anderen. En nooit een keer met mij, het city. Nee, nooit een keer met mij. Hij ligt altijd in de armen van de man die ik wil zijn. Nooit een keer, een heeft ze geen gevoel, nu zit ze naast me in haar ondergoed. Terwijl ze mij vertelt met wie ze doet Laat ze mooi oud niet zien, want ik sta aan de kant, ben maar een figurant Zou ze nou nog steeds niet weten wat Ik de man kan zijn waar zij op wacht Waarom word ik altijd onderschat Oh. Hello Keep it Keep it Van binnen doet het pijn, want ze danst alleen met anderen en nooit een keer met mij. Het zit diep. Van binnen doet het pijn, Want ze danst alleen met anderen en nooit een keer met mij. Het zit diep, diep, nooit een keer met mij. Het ligt altijd in de armen van de man die ik wil zijn. Het zit diep. Helemaal leuke liedjes hoor. Hij maakt deze keer wat meer gebruik van elektronica. Maar ja, op uh, zijn vorige plaat nogal gewoon lekker gitaartje en ding. Nu wat, uh, wat uh, grooves erbij en zo. Nou ja, wat maakt het allemaal uit? Is de moderne tijd, zal ik maar zeggen niet waar. Ja, zo is dat. Dat is een hele beroemde meneer dit, piano speelt. Je zou denken dat je in CFM Klassiek terecht bent gekomen, maar is niet waar hoor. Maar dit is alleen gewoon even lekker opvullen tot het NOS-journaal van 1 uur. Ja. Dit is Rick Wakeman. U weet wel. Die man die ooit in Yes gespeeld heeft en zo. En die heeft even zijn bewerking gemaakt voor een leuk Beatles-liedje. En dan een Rigby. En dan mag u even naar luisteren als u dat wilt tenminste. Tot, uh, tot 1 uur. Ja. Dat is wel leuk hoor door natuurlijk. Heb je vijf minuten eigenlijk vandaag? Ja. Oké. Okay. Dus dan ja, gaan we. Ik, ik denk dat het iets korter is dan vijf minuten. Nou, maar... we zullen het wel zien. Straks dus in ieder geval de vijf minuten van Angela en nog veel meer muziek. En we krijgen ook het recept nog. En nou ja. er komt nog zat dan. En straks natuurlijk ook nog een keer de vaniljaren. Ja. Het zijn met met, met Kajak en de Rolling Stones. Nou. Nou, zou Ton Scherpe zelf niet opgekomen zijn. Tot zo!